gonna tell you, I love you a lot. Tweede gedeelte van... Ja, dag Smurf. En, uh, sorry, er liep net iemand de studie uit. Je kan hem herkennen, hij heeft namelijk een zwart-witte muts op met van die flapjes. <laughs> Tot over mijn oren, dat kan toch? Zo hij heeft zo'n muts met van die flapjes. Ja, precies. Nou ja, dat ziet er heel schattig uit. En ja. die gaat straks tegen ik doe mijn goeiemorgen voor, dus... Ja, uh, nou, ik denk dat als je hem voorbij ziet, gaan zwaaien even. Ja. Doe! doe. Ja. Vijf minuten over negen in deel 2 van dit radio-event. Tot tien uur zitten wij hier. Hou er even vol. Uh, we doen uh, ons best. Dat was trouwens de hype. Nederlands beentje, mocht je het niet weten. Ah, okay. Wat een hit single is dat geworden, zeg. Uh, ja, ik had een... Uh, Vertel. Nog een kleine aanvullende opmerking. Want uh, je had het net over dat die... Uh, uh, de echte dood van de president van Suriname... dat hij dan geld kreeg. Dat ja. was dan zeg maar 2000 euro per maand. Daar kwam het op neer. Ja, ja. Iets van 8.000 of 7.000 uh, Surinamese guldens. Uh, dollars noemen ze dat. Dollars. Heet ja. het dollars? Vroeger ja, was dat ja, een Surinaamse soort gulden. Dollars. En dan had je namelijk... Uh, ze ze hadden altijd een muntstuk uit Suriname... Uh, wat, met een, wat er met een oe erin zit. Nou, dat is het kuartje was dat. <lacht> Ken je die niet? Alles ja. kost een kuartje. Behalve drugs. Ja, die kostte iets meer. Maar uh, we hadden het er eens dus over. Maar uh, onze Maxima, die krijgt dus gewoon 626.000 euro. Nou, dat is toch heel wat meer dan die vrouw van... Uh, ja, maar dat is maar toch de, per ja, jaar toch? 600.000 ja. 246.000 gewoon inkomen en 380.000 voor personele en materiële kosten. Ja. Yeah. En, uh, en haar man, die krijgt dus 1386.000 waarvan ook 246.000 inkomen en de rest... Wat, dat is per maand, Daar hebben we het over, nee, toch? Nee, nee, nee, nee, voor het hele jaar. 13.000? Maar onze koningin, die krijgt dus 5.143.000 euro inkomen. En die krijgt dus inderdaad uh, drie keer... Nou, iets meer dan drie keer uh, zoveel uh, als, als haar zoon. Ja. Dus ik kan me voorstellen... dat hij er toch wel onderhand van de troon af wil stoten. Ja, dat waren de geruchten ook, hè. Via Wikileaks. Nou, ja. Wikileaks... Ik vind het net een beetje goedkope telegraaf worden, hoor. Echt met ja. allemaal kletspraat erin. En allemaal, je denkt, nou, is dit allemaal wel waar... Nou ja goed, die zei dat in 2009 toch wel waarschijnlijk Nederland een koning zou gaan krijgen. En daarvoor moest de, koning, de president Barack Obama ons prinselpaar ontvangen. Oké, oké. Om even naar een hoger niveau maar nog, te Nog, nog even, nog een kleine. Ja, even, ja, even, even klein ja, nog. De balken in de Norm is 181.000 euro. Dus waarom ja? gaat het koninklijk huis boven de balken in de Norm? Ja, voor mij moeten die balken en de norm, moeten we vanaf. Nee, maar is, zeg anders trollig. dan. Kijk maar, uh, kleed ja? het dan anders aan. Dan krijgt het maximaal 626.000. Waarvan 246.000 inkomen en 380.000 materieel. Zeg dan dat het 181.000 inkomen is en dat de rest voor materieel is. Ik bedoel, ik bedoel, ja, probeer okay. nou gewoon één lijn te trekken en het duidelijk te maken. Een transparante organisatie. Ja. Toch? Ja, maar die we moeten die af van die, net zoals die. Die, uh, die Salmsnip en de de, de banen die benamingen moeten eraf halen. Want ik bedoel, de balken en de norm. Ja. Wie was balken en ook weer? Ja, de vraag ze over 50 jaar. Nooit van gehoord. Ja, dat was de man... vader van Harry Potter, weet ja, je ja. wel. Ja, met het billetje en zoiets. Oh ja, die man niet zo goed ervoor had met de wereld en zo. En te strijden drak naar Irak Zou hij al werk hebben? Nou ja, dat komt dan gelijk vast. Uh, en hij ging toch de ergens de lesgeven? Hij ging ergens voor de klas staan. Oh ja? Oh, ja. oké okay. Oh. Ah, precies, nou toch interessant En straks uh, nog meer wetenswaardig uit Wat regioberichten zijn blijven liggen van het eerste uur Dus uh, bommetje vol, je begrijpt al En de nieuwe zinger van de Two Doors Cinema Club What you know What I want to do Oh, mooi is dit, hè? echt zo leuk Het dit, dit heet uh, I Blame Coco Self Machine En daarvoor nog een andere plaat En dat was namelijk uh, Ja, heb je nog even toe door Cinema Club, uh, What You Know Ik zou eigenlijk De Staat draaien Een sweatshop, maar ik ben hem vergeten Ja, dat vind ik echt zo'n geweldige plaat De sweatshop van De Staat, een Nederlands band met beetje de Nederlandse Frank Zeppa Ongrillige muziek noem ik dat al dat, een beetje. Uh, rocky Music vroeg ook, zeg maar. Voordat Holland kwam. <coughs> uh, Toebak leeft op de radio. Vandaag in de Kletskant van Nederland te lezen dat uh, de, boekerie, de broekerie moet flink aangehaald worden. Prijsverhoging en lastenverzwaring zorgen dit jaar voor ongekende aanval op ons portemonnee. Vrijwel alles wordt duurder. Terwijl de hogere lokale lasten er flink in hakken bij de burgers... Er uh, staat erbij dat uh, onge Ongeveer de, de, alle belastingen gaan omhoog Het loon is wel een klein beetje gestegen Ik geloof dat je uh, Sommige mensen die een looninkomen hebben Van 2500 euro Krijgen per maand er wel 10 euro bij 10 10 wel. Ik heb het even omgerekend, nou, 10 dan. euro krijgen ze erbij Terwijl, ja. Ga dat... er even flink van nemen dan Nou, het grappige is wel Als je het toch over boodschappen doet Het staat er verderop in de kletskrant een foto Van de broertjes Hein. Dat is vlak na de invoering van de streepjescode. Zie je namelijk Gerrit Jan Heijn. Die, die zeg maar ontvoerd is. En uiteindelijk vermoord is. Uh, zie je achter de kassen zitten. En zijn broer staat ervoor met de volle uh, boodschappenkar. Uh, staat hier, uh, staan ze met z'n tweeën staan ze elkaar af te rekenen. Het grappige wat opvalt is dat ze alle twee een bril op hebben. En ze hebben hem volgens mij met korting gekregen. Bij Anders Hans Anders. Ze zijn alle twee hetzelfde. Oké. Okay. Ja, maar en, ik denk ook door zuinigheid. Eh, dat, dat, dat, dat spreekwoord. spreekwoord Zuinigheid met vlijt, fluit, fluit, daarmee bouw je huizen als kastelen. Ja. Yeah. En ik denk ook inderdaad yeah. dat ze misschien van huis uit, daar zullen altijd zelf op de kleintjes gepast hebben waardoor ze inderdaad zo'n uh, zo enorme uit konden bereiden en uh, ideeën ook uh, erin konden gooien in de winkel. Want zij, wat ik begreep ook, wat ik hoorde yeah. op het journaal, dat ook hun idee was om inderdaad een karretje te hebben dat je op de winkel kon rijden. Dat je ja, ze hebben heel veel sjouwen, ja uh, dat, dat de winkels dat je zelf kon gaan pakken, wat ja. natuurlijk wel weer de diefstal heeft uh, uh, vergroot, maar, maar het is wel weer zo van uh, dat je natuurlijk alleen nog maar hoeft af te rekenen. Nou, moet je, je... allemaal inkalculeren. En als je het elke keer moet vragen, sommige mensen durven niet te vragen, en, nou ja, die... en nu kan je het gewoon lekker allemaal beter pakken, je kan kijken en ja, en, uh, nou ja dat, dat ja, ja, wel, last, wel een beetje last van keuzestressor en van verpakkingsmateriaal. Ja, er is zoveel. Want dat is wel weer zo, hè? want vroeger had je dan, uh, toen het echt nog een kruidenier was, van nou wil je een koekje en dan krijg je een papier zakje en dan gingen de koekjes in en dan krijg je het zakje mee. Ja. En nu is het gewoon zo van ja, verschillende soorten. En ja, nu moet je gewoon uh, al die verpakkingsmaterialen. Dat is natuurlijk wel... Uh... Maar dat wordt allemaal nu gescheiden. Nee. Dat hebben we allemaal. Maar uh, ja. ik lees hier een stukje, een stukje van Hans Boon. Van Wormenveer en Veer. Die ooit bij een lezing is geweest in ja. 19... Uh... 58, dat weet hij nog herinneren. 1958? Toen in 1958. Ja. weet de datum nog en hoe laat? om? Hij begon. Nou, dat, dat blijkbaar, want hij was op een studieavond en hij heeft nog een wijze spreuk van uh, de broertjes uh, heen. Heeft hij nog uh, onthouden: De man die beslist en zich wel eens vergist, brengt meer geld in de kist dan de perfectionist die de aansluiting mist. Ja, kijk. Ja. Je, durf, je moet af en toe durven te investeren of beslissingen te nemen. En achteraf denk je van, nou, het was niet zo'n goede beslissing. Maar goed, we hebben ervan geleerd. De volgende keer doe ik weer iets anders. Het is de man die verkeerd beslist, die gaat gauw in de kist en wordt niet gemist. O oh ja, maak er nou. Hij, ja, nou zeg. En dat is beslist. Ja. Dat heb ik zo beslist. Ah, oh, wat ben jij een pessimist, zeg ik dan. Ja. <laughs> He? Als je dat maar wist. Oh nee, dat is weet. Sorry. Hou op, Sinterklaas is geweest, Kess is ook geweest. We zijn ja. klaar met gedichten. He. Ja, we het, we wel. hebben het losgelaten. Ja, precies. Dit is een vale gier geweest. Ik ja, ja. We ben we toch een beetje in het kader van de dieren vandaag. Ik had in de vos nu een gier. En ja. Ik heb ook nog dassen en ik heb ook nog een opossum. Dus nou, daar komt hij. De vale gier die begin dit jaar in Saoedi-Arabië werd opgepakt. op verdenking van spionage voor Israël. is op korte termijn wordt vrijgelaten. En de gier werd daarvan beschuldigd, ja, een spion te zijn, uh -huh. van de Israëlische geheime dienst Mossad. En dat het, het dier met een GPS-zender op het oh, lijf was neergestreken ja, in Saudi-Arabië. Op de zender stond Tel Aviv University. En dat vonden sommige autoriteiten erg verdacht. En wetenschappers van de universiteit bezwoeren dat het dier alleen voor onderzoeksdoeleinden was behangen met de zender. Maar de Saudische media zagen de hand van de spionage dienst van aartsveld Israël in de zaak. Dus dat vond ik wel heel, vond ik wel heel grappig bericht. Ja, ja, die zijn vrienden met elkaar daar. Dat is wel duidelijk. Ja. Je, hoeft je, je hoeft maar ergens iets op te schrijven... en het is meteen al een foute boel, volgens mij. Ja, ja precies. Echt... De laatste zingel uh, die. Is... Die zelf snapte er niks van. Nee. kreeg een advocaat en zo. Ja. Nee, dat is wel mogelijk, Oké, De laatste zingel van Ginger Ninja het begon met Sunshine. Dit was uh, Bone Will Break Metal. Said, The mind will make, will make you pay Wat ze gemaakt hebben. Ginger Ninja Sunshine. En ook dit Boneball break metal. Het is zo aanstekelijk. Het brengt de glimlach op je gezicht. Het weer. En in deze donkere tijd is dat heel belangrijk. Want financieel zitten we aan de grond natuurlijk. We, we kunnen bijna de lucht niet meer inademen. We moeten binnen blijven. En uh, nou ja. Wat voor ramp hebben we nog meer? Zal ik het allemaal even opnoemen? Nee, laten we het niet doen. Dan oh, word doe niet, nee, doe nee wordt nee. word je niet zo ja. van. Maar goed, uh, nog even wat nieuws... Uit Zwolle, een vrouw die er woont, heeft de waterleidingbedrijf, uh, de medewerker daarvan, met een flinke bezem wat klappen ge gegeven. De, de vernielende vrouw, die uh, heeft. De, de, nou, ik zal even een beeld schetsen. De vrouw had nog een rekening openstaan bij de waterleidingbedrijf. Ja? En een medewerker kwam uh, verhaal halen, die had zoiets van. U gaat nu betalen, of anders sluiten de boel af. Nou, ja. ze had geen geld, dus uiteindelijk werd het afge. afge het Sloten, afgaf, ja. is afgesloten. Ja, en toen pakte ze een bezem. Toen heeft ze hem flinke klappen gegeven. En uiteindelijk heeft ze ook de achterlichten nog van de, de wagen heeft ze flink vernield. Oh. En uh, nou ja, het, ja, er wordt aangifte gedaan tegen deze vrouw natuurlijk. Het wordt ik, alleen maar weer erger, hè? Ik zag gisteren zag ik, uh, in een programma zag ik dat ze in Amerika toch wel heel ver gaat. Daar was een sheriff was bezig allerlei huizen te af te sielen. Omdat heel veel ja. mensen het, het, het, het huurbedrag uh, het niet kunnen betalen. Dus die worden echt een huis uitgezet. En die ging dus echt uh, bij de huizen aankloppen panflet ophangen. Je hebt nog 24 uur om te betalen. Ga je niet betalen. Dan komen we je morgen uit het huis dan zetten. Ga je even gauw inpakken. En het is de volgende dag kwamen ze dan terug en werd echt soms... Een vrouw met drie kinderen werd gewoon op straat gezet. Ze mochten wat spullen meenemen. Ze had zeg maar nog vijf, tien minuten de tijd van het slot werd veranderd om wat dingen bij elkaar te graaien. En dan werd ze op straat gezet gewoon. Het is echt, echt heel triest. Ja, het is echt, uh... En als je dan wel op tijd dingen had geregeld en je had je zeg maar je spullen in een... Uh, een, een, een noem je dat nou? Een opslagplaats... ...ondergebracht. En Dan kon je die opslagplaats kon je huren. Maar als je daar de huur ook niet meer voor kon betalen... ...dan kreeg je ook daar aanmaningen voor gegeven, ja. Dan werd die hele opslagplaats werd gewoon verkocht per oplot. En dan zag je daar handelaren voor staan. Ja, ik heb het ik gezien. Het dat was bizar, een man die had echt uh, zo'n gouden ding met van die parels en zo. Ja, hoor. dat is echt. En de mensen weten dan op dat moment ook zelf niet wat ze in huis hebben. Nee. Dus dat, uh, wat dat betreft, uh, we hebben hier tegenwoordig ook zo'n... Uh, programma geloof ik hè van uh, executie uh, huppelde pup met die uh, met die mooie zwarte man oh nou? John ja, Williams wat denk je aan ja <laughs> aan iets lekkers. Ik lekkers maar ja die heeft dat programma dan en dan zie je ook van er wordt de geschat ja en ik moet ook inderdaad zeggen, ik heb nu inderdaad via uh, de computer. Dit ik, ik, het je vandaag trots zien. Ja? Ik heb een boek verkocht. Want je kan je tweedehands boeken, kan je ja. dan ook kan hier en daar kan je erop zetten. Jolande heeft er een boek geschreven, dacht ik even. Ja, hij dacht <laughs> dat ik een boek had geschreven. Ja, dat is ook wel iets wat ik wel eens zou willen. Maar je moet wel een, een lange adem hebben, wil je dat gaan doen. Ja. Maar ik, uh, ik verdien 6 euro met het boek. Uh, ja wel. Maar ja, het gaat er ook om. Het scheelt weer in je kast. En ik heb echt zo van ja, je hebt toch meer dan je denkt in huis qua waarde. En je kan dan weer gewoon weer weggooien. En... Nee. Maar nee. ik moet zeggen, die moeite die het kost, ik weet niet of het dan weer de opbrengst waard is. Daar moet je een... helemaal niet over nadenken. Het moet gewoon doorgaan. Ja, want ja, jij bent ook zo goed voor het milieu. Want jij is ook echt ja. inderdaad het hele... Ik leef tweedehands. Ja, nou perfect. perfect. Alles wat ik, alleen etenswaren en berggoedjes, dat koop ik allemaal. Ja, die, wel, moet, je die, ja, al die moet je nieuw kopen. En de televisie <laughs> ja. ook natuurlijk, want je wil natuurlijk wel een uh, goed, uh, goed raam hebben naar de wereld, zeg ik altijd maar weer. Maar uh, verder, je moet zoveel mogelijk tweedehands kopen, zeg ik. Er is zoveel zooi in de wereld. Waarvoor zou je dan weer nieuw kopen? Ja, dat is waar. En toch blijft ze maar produceren. Dat vind ik dan zo ongelooflijk. Ja. Ja, ja, dat heb ik ook niet. Ik denk, jeetje man. Houd toch op. Maar ja, het is wel weer de economie. Hè? Het moet draaien. Ja, maar volgens mij komt er wel iets anders waar de, waar de wereld op kan gaan draaien in plaats van de ja. economie. Maar als je nou tot je vijftigste leeft, dan ja. koop je ook inderdaad zo'n heel groot flatscreen op, je, op, je, op je, in je slaapkamer. Daar heb ik wel een zwak voor, ja. Ja, nou precies. Want dat, is wel, dat zeg ik maar raam naar de wereld. Ik kijk heel veel televisie. Dus maar niet bed. Uh, nee, nee, in bed? Nee, niet Je hebt geen slaapkamer met tv? Nee, in bed wil ik slapen of seks. Maar ik ga niet televisie kijken. In bed. Ja, maar je ligt wel relaxed. Nee, nee joh. Nou, ik heb, ik heb het ook altijd tegengehouden, want ik had ja. inderdaad toen de tijd ook een man die wel heel gek was op tv kijken, maar ik ben wel bang dat de verslaving. Uh... Ja, maar ik, bedoel... ik ben ook verslaafd geraakt inmiddels. Ja, maar je zit je in bed, je ben al niet scherp, dus al die programma's die voorbij komen, dat, dat je kan je niet volgen. Je kan alleen de Voice of Holland, zou je kunnen kijken in bed, want daar hoef je helemaal niet te scherp voor te zijn. Ja. Wat een nou, Maar ik kijk graag naar, naar ER in bed. ER, oh, ja, maar ja, het is ook wel vrij laat. En ik denk, als ik dan nou vast in bed ben en licht, dan, dan word ik gewoon lekker warm. En ik ja. heb soms wel dat ik beneden slaap van, maar krijg dan kom ik geen, niet meer naar boven. Krijg je geen nare beelden van al dat gesnij? Nou, nee, wel eens meer Ik, weet, ik, ook, ik ook. weet dat het kipfilet is. Ja, je weet dat het kan okay. Met tomatensaus, Met dus, dus dan gaat ja. het wel. Ja, precies. <laughs> Straks verdienen we uit de regio. allerlei dingen die hier spelen natuurlijk. Ze even surfing dude. Pak je Pak je plank en ren het strand op. En springen in het water is beter dan mijn nieuwjaarsdag de temperaturen gewoon. Broken Glass Heroes... Dit leuk, hè? Ja, is een Nederlands beentje, ja, ja, ja, ja, dat verwacht je niet. Je zou denken, dit komt uit Australië. Nou, wat er nu uit Australië komt, is alleen maar modder. Oh, oh. We zullen even kijken als je een pakje nog krijgt uit Australië. Of uh, maak het even in de garage open, want voor dan zit het in de woonkamer. Ja, boven de aanrecht, in ieder geval, boven de steen. Ja, ja dat kan er een hoop drap uitkomen. Precies, Jeetje, wat is dat een zootje daar. Uh, maar dit was dus... Uh, uh, uh, sorry, zal ik het even... Ja, nee, we gaan nu naar Zand voor het nieuws. En er, we hebben een kop gehaald met Zandvoort in het Haarons Dagblad. Ja. En uh, daar staat de hoge leraar hekelt de rol van de gemeente naar de chemiebrand. Want uh, er heeft dus op onze website uh, gestaan, ik heb het ook keurig gepubliceerd op de -TV, Ja. Maar dat de gemeente heeft geadviseerd aan haar burgers om voorzichtig te zijn. Omdat de rookplein die vrij kwam bij de brand in Moerdijk ook over Zandvoort is gewaaid. En uh, adviezen waren, eet geen groen, groente uit de tuin. Maar ja, er staat nogal wat. Ja. Laat kleine kinderen niet buiten spelen en veeg je voeten. En die adviezen waren dus te, te lezen op de website om ieder risico uit te sluiten. Maar ja, die hoogleraar die zegt van ja, er wordt gewoon paniek gezaaid. En ik, ben al, ik was al bang toen ik het kaartje in de krant zag zeggen... Jacob de Buurt Velsen-Zuid. Echt, ja, je kinderen hoeven gewoon niet buiten te blijven. Je kunt gewoon spruitjes en boerenkoop blijven eten. Ten noorden van Gouden hoeft gewoon niemand bang te zijn. Okay. Maar ja, het is wel zo van uh, in Haarlem... Vond de burgemeester dus ook niet nodig om het burgers te waarschuwen. Maar ja, Sandwart, uh, niet mij, heeft gewoon gezegd van nou ja, je moet je gewoon in gezonde gestand gebruiken. Als je roetdeeltjes nee. ziet, moet je adviezen opvoelen, maar opvolgen. Maar ja, ik zeg ook weer zo, roetdeeltjes, ja ze kunnen ook uit die ene bus komen die toevallig net langs komt scheuren. Ik bedoel, we denken van al die fijnstof die in de lucht zit, dat is echt uh, ook enorm. Want al die banden die slijten, waar blijft al dat stof? Dat is heel veel hè? Ja, dat is heel veel. Want ik ja, denk dat een... dat misschien nog wel schadelijk is dan dat uh, nu daar die brand geweest is. Maar ja, het, is allemaal, het moet allemaal ingedekt worden. Vroeger gebruikte ook je gezonde verstand. En ik zag je dat en dacht, ja, een rook komt voorbij. Ik denk nou, laat ik het maar niet eten vandaag. Ja. Tegenwoordig ja, moet je daar, dan, ga je, dan pak je de computer en denk nou, ik wil eens even weten. Mag ik naar buiten? Terwijl je zelf ook na kan denken. Dus ja. alleen ik vind het wel heel verontrustend voor die brandweerleden en die ja. politie die er in de buurt hebben gewerkt. Ik denk van nou, voor hun is het dan allemaal goed geregeld, maar blijkbaar dus ook weer niet. Dus dat, dat vind ik wel verontrustend. Want hadden zij, hadden zij inderdaad bescherming voor hun neus en mond met ademen. Ja, en ook die verslaggever die stond er vlakbij. Moet je kijken, wat geweldig dit allemaal! Ja, en er is niks aan de hand. Hoor. Er is niks aan de hand. Nee, er is niks aan de hand. Maar ja, is, onze, burgemeester, vuren, maar... onze burgemeester zei dus wel. Van Als wij niet voor 100% het risico erkennen... dan word je als burgemeester weer ter discussie gesteld. Ja, en dan bedoel dan bedoel krijg je de koppen van burgemeesters verdoezelen feiten. Ah. Dus nou ja, ja, het is ook een zo. Van ja. of, nee, hij, is ook verantwoordelijk. hij is verantwoordelijk. Hij moet, ik, ik vind eisen dat hij af moet treden. <lacht> ja. En dan komt er weer een nieuwe. Een nieuwe nou ja, ah, die moet ook aftreden. Die van Moedijk Moed Moed is het enige slachtoffer van de brand. Hè? Hoorden we laatst. Hoorden Ja, die burgemeester. Ja. En die burgemeester is eerder eer opgestapt. Omdat hij na zijn 65... had hij een lager... Uh, had hij een lage toelage of kreeg hij dan ooit? Oh, hij wilde toelage was, was minder. Dus hij wilde sowieso stoppen. En okay. de stress werd nu ook te hoog. Dus hij zei, ja, straks ben ik de dupe. Oké. Okay. Dit klinkt ook weer niet zo helemaal uh, sociaal. Okay. Uh, nog wat nieuws over Heemsteden. Ze hebben inmiddels daar 500 handtekeningen binnen. van inwoners uh, van MC. die tegen de komst van de grote Fomar aan de binnenweg zijn. Het gaat uh, niet alleen om mensen uit de buurt. maar ook bewoners die het dorpse karakter van heemsteden willen behouden. Kijk, zijn er zijn okay. mensen buiten heemsteden die zich er kwaad over maken. En ze hadden het eigenlijk een beetje het beloop gelaten, maar uiteindelijk kregen ze toch wel uh, er, uh, lucht van, van, hé, hey, de maar eens alle garageboxen aan het opkopen. En of uh, het grond erbij aantrekken. En het wordt een hele grote Foma. Waar dus ook heel veel auto's naartoe komen. Dus dit, wordt, dit, dit, dit gaat een beetje te gek worden. Dus nu zijn ze met z'n allen daar het tegen in beroep aan het komen. En nou, nou ja, dat, okay. Ik vind het wel, wel goed. Het is natuurlijk ook wel leuk om uh, dichtbij boodschappen te kunnen halen. Maar het moet ook een beetje dorps blijven. Ja. Dat, ja, dat is waar. Ja. Uh, de koning Winter heeft de voet was gezet bij de wegwerkzaamheden van Zandvoort. Want wat is het nou? Door uh, alle sneeuw en ijs van de afgelopen tijd hebben rioolwerkzaamheden. Uh, je hebt het kruispont zandvoortselaan Kostverloorstraat en dat was de bedoeling om daar echt uh, spoedig met de aanleg van een rotonde te beginnen, maar uh, het probleem is dus gewoon dat door al die toestanden met het weer is het, uh, wordt het gewoon voorlopig niks en ze verwachten dus nu dat uh, de uh, werkzaamheden tot na de herfst 2011 pas uh, gaan gebeuren oké, okay, dus, bij nou, de, ja, de rotonde het is, uh, ja. ik kom niet uh, helemaal uit mijn woorden, excuus excuus uh, de politie waarschuwt met name Oude bewoners alert te zijn op dames Die spontaan met een taart aankomen Gefeliciteerd Zo werd woensdag 5 januari 2011 Een Haarlemse ha -so, Bijna opgelicht door twee dames rond de 20 en 40 jaar Van elke leeftijd hebben we er eentje meegenomen uh, Die hadden een taarttruc uh, Meegebracht en die kwamen binnen Hey gezellig kom binnen Zal ik even wat schoteltjes pakken en Terwijl jij schoteltjes pakte Gingen zij natuurlijk met, uh, met de, de oudsloten te voldoen of met andere spullen. En, uh, wat slim, schoen... ik vind het wel slim bedacht ja, van die slimme dames. Het ja. Mensen die ook uh, zijn bezocht door dit duo, bel even de politie 0900 8844. Dus. En weet je wat ook nog, nog een goede tip is? Oh nee. ja, ik moet, ik moet ze niet op het verkeerde been zetten. Maar ed nee. een taart en dat je gewoon een soort uh, zogenaamde cameraman erachteraan hebt. En wat ja. denkt je dat hij gewonnen heeft? Ja. <laughs> niks, helemaal niks. Nou, dus... gaat u de schondeltjes pakken? Ga ik de taart snijden? Dan komt u er dus straks aan wat hij gewoon heeft. En ja, doe, maak u even op, anders staat hij niet mooi op de kamer. Gaan ze naar boven. Weet je, nou, Dan heb je het helemaal. Uh. Er is uh, bij de nationale voorleesdagen... zal er een stevige wind waaien in de bibliotheek. En o, hij is niet opnieuw. nieuw. Maar ja, er is, uh, de nationale voorleesdagen zijn... van 19 tot en met 29 januari... En er zijn tien prentenboeken gekozen die tijdens de nationale voorleesdagen centraal staan. En een van deze boeken is Fiet wil rennen. En dat is prentenboek van het jaar 2011. En het leuke is dus als jij je kind lid maakt, dat je dan een vingerpopje van Fiet krijgt. Het struisvogeltje uit het boek krijgt als vingerpopje cadeau. Maar het lidmaatschap voor kinderen en jongeren tot 18 jaar is gewoon helemaal gratis. Dus... Je krijgt één gratis, kan je boeken lenen en je krijgt zo'n leuk vingerpopje. Een en je en stimuleert... Ja, dat stimuleert. Ja, hoe? Dat stimuleert. Ja, dat is een, top, een prima, vingerpopje. Ja. Maar op woensdag 9 januari uh, nodigt de bibliotheek Duinrand dus de kinderen van een aantal peuterspeelzalen en kleutergroepen uit om aanwezig te zijn bij het voorleesontbijt. Dat is natuurlijk ook erg leuk. En op 26 januari, dan uh, wordt er voorgelezen uit het boek Fit voor Rennen met het Kamissiebaai-kastje. Ik heb geen idee wat het is. Kamishibai Ik denk dat het misschien, uh, uh, je had vroeger had je altijd zo'n... Uh, ...apparaat met van die platen... ...maar het Fischibuy-kastje... ...of nee, bij. ...ik ga het opzoeken... ...en uh, de voorlezer begint dus om half drie... ...toegang is gratis... ...maar de, ze vragen toch van... ...nou, meld je van tevoren even aan... ...dus via 5714131... ...meld je aan... Ja. ...tijd voor de Jolande keuze... ...jawel... ...nou, nou, nou... ...wat een sterk stevig materiaal... ...even de kast vanavond ...ja, de... je hebt me beïnvloed... ...maar ja... ...Robert Palmer... dichter to love. ...scheurende gitaar... Nou, gaat u maar los hoor, met het vinger een popje. Deze deze week, Robert Palmer, Addicted to Love. Ik ken hem ook van Power Station en uh, de laatste berichten waren uit Frankrijk. Toen zat hij in een hotel en daar is hij dood gegaan. Dat is een heel triest bericht. Dat is bericht, ook wel weer triest. Maar ik moet ook ja. zeggen, ik heb een beetje een rockige bui. Want gisteren had ik spontaan het lied van Easy Living van de Raya in mijn hoofd. Oh, kijk. En ik denk, maar dan vraag ik even echt, hoe kom je daarop gewoon zomaar? Ik bedoel, dat, dat nummer is gewoon... 40 jaar oud. Het komt zomaar in je hoofd. Ik denk van ja, je hebt gewoon zo'n jukebox in je hoofd zitten. Dat je denkt van hé. Waarschijnlijk heb je ook vullingen in je kies. Lucy Ball die heeft ooit verteld. Zeg maar elke materie heeft natuurlijk een frequentie. En zij heeft zeg maar ooit een vulling gekregen. Ze is nu dood natuurlijk Lucy Ball. Je kent het, dat televisieprogramma van haar. En in die vulling, er zitten natuurlijk ook allemaal gaan. En dat heeft ook een soort trilling en ook een frequentie. En toen een gegeven moment hoorde ze muziek. Dan dachten hé, hey, de radio staat aan. Maar niemand anders hoorde de radio. Toen ging ze onderzoeken. Toen bleek dus dat ze op die kies, daar kreeg ze dus een radiostation binnen. Dat is niet te geloven, dit, hè? Ja, Lucy Bal, ik ben even de ken, maar het kwam er ook nooit wat zinnigs uit. Dus dit was ook grote onzin, natuurlijk. Ja, maar kan het nou niet zijn dat inderdaad al die mensen dus die, die dus in die, uh, in die uh, psychiatrische zorg zitten, dat die misschien allemaal van die uh, vullingen hebben? Ja. Als we nou eens beginnen met die vullingen, gewoon hupkins gebitten. en Vertrekken wit. allemaal, die kiezen daar. Ja. En dan, uh, dat er dan een stuk mensen, een heel veel mensen genezen. Want die mensen die steeds stemmen horen, die zijn dus gewoon niet gek. Nee, nee, precies. Die zijn allemaal Lucy Bals. Nou, we hebben, het we hebben het opgelost. Eureka. Ja, ja. nee, het is te leuk. Dat scheelt de gezondheidszorg en hoop geld. Het dat is dat altijd een gedoe. Ik heb een, een cliënt die ook al jarenlang bij zijn vader heeft thuis gewoond. en die deed nooit wat aan zijn gebit. een gebit ging hier wel uh, begeleid wonen. in een woonvorm, zeg maar. Toen dacht ze, nou, er moet toch iets met zijn tanden kiezen gebeuren. Dus hebben ze als tanden kiezen laten trekken. en één keer gebeurt het ook. en dan moet je ook je gebit eroverheen. Goh, ze heeft echt twee weken uit zijn giegel genagen. Ja, je stinkt, hè? Oh man, wat een lucht. Ja, dat is echt heel ongelooflijk. Erg. Maar het gaat nu beter met hem. Het ja, want heeft als je, je dat niet geduurd, doet, zeg. Als je dat niet doet, dan raak je de vorm kwijt of zo, hè? Ja, ja precies. Het schijnt er meteen want, er overheen die, te die rand die rand, die, die staat omhoog. Ja. En als je dus, uh, dat niet doet, dan, dan, dan wordt het echt helemaal plat. En dan krijg je inderdaad van die rare bekjes... Uh, dat je, je kind echt onder je neus zit, wat, weet ja, je? Hè? Ja, ja, ja. ja, dat, ja. Dus, uh, Dat moet je ook niet willen. Maar goed, ja. De... Dan maar even muren uit je straatje. Uit je straatje van een paar weken. <laughs> um, ja, nog meer wetenswaardigheden? Ja. Jawel, dus, uh, ja, wel hè? We hebben het toch over uh, vieze luchten. In Er is, in Italië was, is er een ophef geweest vanwege een kalender met Italië. Je bedoelt echt met geslachtsorganen? <laughs> ja. ja. Zijn er foto's ja. bij? Uitsluitend close-ups van vrouwelijke geslachtsdelen. En die. Hm? Uh, de, de IAP, de Italiaanse tegenhanger van de reclamecodecommissie... heeft de opdrachtgevers met klem opgeroepen om de kalender terug te trekken. Maar volgens de maker van de kalender, de, dus Oliviero Toscani... Ja? geven de foto's de schoonheidsweer van het vrouwelijk lichaam. Maar de feministische organisatie Artemisia is mooi. woedend. Want ze vinden het zoveel voorbeeld van vrouwlichaam die worden gebruikt voor publiciteit. En Toscani baarde vier jaar geleden ook al opzien... doordat hij dat graadmagere Franse fotomodel Isabella Caro... Die is inmiddels overleden. Ja, door haar ja. naakte fotograferen in het kader van een campagne tegen anorexia en nefosa. Dus uh, die is ook maar 28 jaar geworden. Maar ik, ze moet, ik moet zeggen, ik zag dus van de week... Ja. Uh, je hebt nu uh, Op zondag heb je af en toe een artikel over... Of een uh, artikel, een documentaire over zingen. En nu was Karin Bloemen was daar. Ja. En toen liet ze liet, uh, zij ging dus naar de dokter. Want ze is, uh, als iedere zanger, ja. doodsbenauwd... Dat haar uh, stembanden, dat daar iets mee gebeurt. Dus die gaat dan met een cameraatje. En dan moest ze ondertussen zingen. Ja. Die meid kan geweldig zingen. Toen zag je dus inderdaad die, uh, leek ook een, uh... die stemmandjes gaan en hoe dat eruit ziet. Het is dus inderdaad een klein poortje wat open en dicht gaat en zo. En toen zegt iemand: Vind je dat nou niet ontluisterend? Ik bedoel, dan zingen je zo mooi, maar het ziet er zo plastisch uit. Zegt ze van, nou ja, dat heb je ook als je naar vagina kijkt. Ja, dat je Ik <laughs> ja, bedoel, van, je bleef er zoveel plezier aan en dan ziet het er zo uit. Ja, zegt ze, nou, dit is met een vagina eigenlijk ook. ja Dat vond ik, dat vond ik zo grappig. Uh, ja. ja, sorry, maar dit is gewoon even, het is niet over seks, maar gewoon nou, het na, idee. Als je zeg maar uh, naar de voice kijkt, heb je hetzelfde gevoel. Je denkt, het klinkt allemaal aardig, maar het ziet er allemaal niet zo uit. Nee. Ja goed, maakt niet uit. Verder. Ja, sommige dingen dat moet is, je is, gewoon uh, horen. Laat ja, die stoelen omgedraaid. Doe het over de radio, de voice. Ja. Maar, uh, dat is kijk, ook een goed idee. Doe ja, het over de radio. Ja, dat is, maar de vraag is wel over genitalie. Of er nou, zat er allemaal haar op? Of is het allemaal kaal? Nou, ik denk tegenwoordig dat het allemaal kaal is. Ja, ik weet het niet. Volgens mij zat er wel heel veel haar op. Ik heb er iemand anders ook over gehoord namelijk. En okay. dat is ontzettend hip. Want ik heb, ja. heb ik de krant meegenomen van... Dus wat is uh, is van in. Vintage, hè? Ja, vintage. Ja, vintage ja. Ja. Wat is in en wat is uit? Ik heb de lijst er nog even bijgepakt En schaam schijnt helemaal weer in te zijn. Ja, maar daar kan je ook wat mee doen. Je kan uh, leuke vormen erin maken ja. en zo. Maar ik hoorde iedereen er al zo over praten. Oh, dat is zo vies en onhygiënisch. Terwijl drie, vier jaar geleden... had iedereen nog een borst staan. Maar nu in één keer... is het onhygiënisch. Ik ja. denk, wat een onzin allemaal weer. Dus ik had er meer dingen gekeken wat in was. Onder andere het Spaanse schaap is in. Nou, dat wisten we allemaal Daar beneden. Ja. Wollig. Lekker wolletje. Ja. Ja. Een die van Dijk is in. Terwijl, nou ja, niet altijd. De koelbox is in. En de gekoelde dashboard is uit gekoelde dashboard? Ja. Oh. En wat zie ik hier nog meer? Uh, uh, bloemen, de zijn uit. En strepen zijn helemaal weer in. Dus de hè? Ja, ja, ja. Glee, weet je wat? die... die, die uh, ja, dat dat Amerikaans, ik heb het nog nooit gezien. Hul. Dat is uh, uit, uh, of nee, dat is in, en uh, High School Musical is uit. Oké. Okay. Dus dan allemaal weer tips. In de jaren 70 zijn in, en de jaren 80 zijn ook weer uit nu. Dus dat is goed om te weten. Oké. Okay. Wat tips hier en daar? En nog muziek! We hadden net al de... Even kijken, Robert Palmer. Oh, ik denk een Ryan Heep krijgen we maar. Dit zou zo wel kunnen, ja, in de jaren zeventig. Maar dit is de nieuwe single van Do Duran. Ran. Ook ooit samengewerkt met Robert Palmer trouwens. Een Power Station. Ik Dat vroeger in zo'n heet. Running with the boys. Ja, Tobak leeft. vijf minuten voor negen. Nee, vijf minuten voor tien, dames Vind en heren. En ik had nog beloofd dat ik zou kijken wat een commissie-buy was. Oh, ja. Dat is het, een vertelkastje. En het komt oorspronkelijk uit Japan. Een commissie betekent letterlijk theater van papier. En uh, vroeger uh, gingen die vertellers die gingen dus uh, met een kastje achterop... en dan gingen ze snoep verkopen en dan hadden ze dat... Uh, die, dat prentenboekje, het is er gewoon een houten theatertje. En dat is dus in de bibliotheek op, uh, ik meen de 19e en de 26e zijn er dan uh, wat dingen. Kijk nog even op www.bibliotheekduurand.nl om je even exact te informeren. En het staat ook in de krant in uh, Zandvoortse. Oké, okay, pas geleden hoorde ik iemand over Japan. en Japan is natuurlijk ook heel fanatiek, vooral met, met het werk. Hè. Ze werken daar echt zo, zo fanatiek. en ja. Je hoort wel eens berichten van als er dan een of ander apparaat in Nederland niet goed werkt of niet goed functioneert. Dan, en we geven de Japanners uh, de schuld. Er zijn het echt bijna zelf mensen die zelfmoord plegen. Ja. Omdat, ze, dat, dat, ze, omdat ze een target niet hebben gehaald. Ja, en ter, ter compensatie hebben ze in Japan de, de Kaiwai-meisjes... Dat, ja, Jolande zegt: huh, kan je die bestellen? Nee. Het is wel geisha's, dat weet ik wel. Ja, dat is in China. Ja, meisjes zijn eigenlijk uh, de meisjes die zeg maar van die hele frivolle jurkjes te hebben. En ook uh, het lijkt een beetje op. Um, heet het konijntje, nou? Bunny. op Nee, je hebt zo'n zo konijntje met. Weet, dat zie je op tasjes en dat zie je op. Ja, op uh, Playboy. Nou, nou, nee, dat, dat, ja, nee, dat is weer wat anders. Dat is okay. een andere kaaiwai Maar ze hebben echt, dat, dat is een beetje een tegenhanger van die hele strenge maatschappij. Hebben ze de kaaiwai-meisjes, die dus heel naïef in het leven staan. En soms dan spelen ze dat uh, uh, thuis, maar soms doen ze het ook uh, heel geheim, door bijvoorbeeld uh, kleding te dragen onder een gewone, zakelijke kleding, okay. hebben ze van die hele frievol uh, ja, nou, dingen leuk. om, om leuk. toch een beetje die spanning kwijt te raken. Mm. Is, is, uh, Ik heb nog uh, een klein het was van de week had je een dag van de talen, en toen ja? heeft het woord Hipperhapke, dat betekent insectensnack heeft gewonnen, als best Fries vertaald Nederlands woord. Hoe heet het? Hipperhapke. Hipper dat is een insectensnackje, dus gewoon als je inderdaad een muizenbeetje of zo. Maar je hebt ook uh, het woord voor kiss and ride, ja? die strook hè, bij scholen, maar die, dat heet daar tut en die vind ik dan zelf, zelf heel grappig. En ze hadden dan ook nog... Uh, dit, op nummer twee stond het een griene pier. Dat is een klimaatridder. Ja. En uh, heb je oppolen. Is, uh, in het Nederlands heet het gewoon oppimpen. Oppolen. Op, uh, doe maar niets anders, denk zal ik. Zal ik je ja. even lekker oppolen? Ja, ja, precies. Ja, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we Maar weer. ja, ik vind het wel leuk. Taal is een, uh, een uh, leuke manier om je te uiten. Maar geleden hoorde ik iemand die uh, kwam in een bejaardenhuis terecht. En die uh, moest dan aangeven wanneer hij naar de wc ging. Die had op een gegeven moment gezegd van, uh, ja ik, ik moet naar de wc, maar dat vond hij niks. Op een gegeven moment zegt van, ik moet even de broek uit. Oké, okay. even vond... de geit verzetten. Oh ja, de rug verlengen. Ja, even uit de pen gieren. Ja. Uit de gieren. Die ken, ken je nog niet? Ja, die ken ik Oké, okay, nou, je ik, hebt er meerdere ik, dingen voor. Ik vind die hier van uh, uit... Ik moet even uit de broek, vind ik heel netjes. Nou, stuur ze op naar Radio Zandvoort. Kijk ja. op de website. En stuur ze op wat jullie voor leuke hebben nog. Ja, precies. Straks tien een goeiemorgen Zandvoort natuurlijk we allemaal. Tot volgende week maar weer. Ah, ja, een bommetje volle show. Dus kom even naar Hotel Hoogland om daar een kop koffie te nuttigen. Als je mee wil luisteren, dan kan het niet. Dat lukt niet, dat moet je het thuis doen. Maar als je gewoon even wil proeven, kom daar naartoe, zou ik zeggen. Of gebruik je telefoon met een oortje. Dan kan je gewoon een plaatselijke zender goed ontvangen. Oh, dat is ook een idee. Ja, ja. We spreken elkaar volgende week weer. Vind ik best goed, hè? Oh, Abend een goede uitzending, man. Doei! Doei! I'm ...met een schuimdeken. De brand brak gisteravond uit. Het vuur in een wagon geladen met staal is al wel geblust. Vanwege explosiegevaar moesten omwonenden hun huis uit. Zo'n 40 mensen zijn elders ondergebracht. Werknemers bij het Italiaanse autofabrikant Fiat... ...hebben ingestemd met een plan om de arbeidsvoorwaarden te versoberen... ...in ruil voor behoud van werkgelegenheid. Nog niet alle stemmen zijn geteld... ...maar volgens vakbonden hebben de ja-stemmers een niet meer in te halen voorsprong. De autofabriek in Turijn heeft miljarden nodig om vooruit te kunnen. In de Indiaanse deelstaat Kerala zijn zeker honderd hindoe-pelgrims omgekomen tijdens een religieus festival. De pelgrims hadden net een bezoek gebracht aan een heilig dom bovenop een berg. Een bus met pelgrims botst op een jeep, waarna er onder de tienduizenden mensen die te voet teruggingen paniek uitbrak. In het gedrang vielen dus zeker honderd doden en tientallen gewonden. President Ben Ali van Tunesië is gevlucht naar Saoedi-Arabië. Samen met zijn vrouw zou hij naar Jeddah zijn gereisd, een stad aan de Rode Zee. De premier van Tunesië leidt nu een overgangsregering die binnen een half jaar nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Ben Ali was bijna een kwart eeuw president van Tunesië. Hij sloeg op de vlucht voor de al weken durende protesten van de bevolking. Toenmalig minister van Middelkopen heeft NAVO-partners gevraagd om Wouter Bos onder druk te zetten. Bos had zo de PvdA moeten laten instemmen met een nieuwe missie in Afghanistan. Van middelkoop bevestigde in nieuwsuur berichten die daarover via Wikileaks naar buiten waren gekomen. Doordat de PvdA tegen een nieuwe missie in Afghanistan was, viel uiteindelijk het kabinet. Amerika was er veel aan gelegen om de Nederlanders in Afghanistan te houden. Het weer. Eerst het meest droog, later op de dag veel regen, vooral in het noorden, tot maximaal 11 graden. Dit was het. In